Jelle Seubering met het NOS-journaal. De aanvallen van Israël op Iran en vice versa gaan onverminderd door. Nadat Iran vanochtend vroeg onder Israëlisch vuur kwam te liggen... vuurde het raketten af op Israëlische steden en Amerikaanse doelen in de regio. Onder meer op Qatar. In Abu Dhabi zou vanochtend zeker één persoon om het leven zijn gekomen... door een Iraanse raketaanval. In het zuiden van Iran zouden zeker veertig scholieren zijn omgekomen... bij Israëlische aanvallen op een meisjesschool... Ook zijn veel kinderen gewond geraakt. Het gaat om een basisschool die vol werd geraakt door een raket. De Iraanse Nationale Veiligheidsraad adviseert inwoners van Teheran om de stad te verlaten. In minstens zeven steden in Iran zijn raketten neergekomen. Maar het is lastig om een compleet beeld te krijgen, zegt correspondent Daisy Moore. Het internet ligt er eh, min of meer volledig eh, uit. We krijgen maar sporadisch eh, beelden van grote rookwolken eh, boven bijvoorbeeld eh, Teheran. Maar wat we horen is dat eh, dit gericht is op politieke eh, doelen. Dus denk dan aan ministeries, het presidentieel eh, paleis en ook het huis van de opperste leider. Hoeveel doden daarbij gevallen zijn, wie er geraakt is, we weten het op dit moment nog helemaal niet zeker. Partijen in de Tweede Kamer reageren wisselend op de Amerikaanse en Israëlische aanvallen op Iran. Volgens de VVD is de veiligheid van onschuldige burgers, zowel Nederlanders als in de regio, belangrijker dan ooit. GroenLinks PVDA vindt dat Israël en de VS een oorlog met veel slachtoffers riskeren. Zij zien geen basis voor de aanval in het internationaal recht. En een vliegtuig van KLM is gestrand in Dubai nadat het luchtruim van de Verenigde Arabische Emiraten is gesloten vanwege de aanvallen op Iran. Het vliegtuig vertrok vannacht uit Amsterdam, nog voordat de aanvallen van Israël en de VS begonnen. Het weer, buien en een vrij krachtige zuidwestenwind. Het is 9 tot 12 graden. Morgen is het eerst droog, maar later regen en een graad of 11. Dit was het NOS Journaal. Zfm, verkeersinformatie.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 Up we all the teachers in the pub, passing man a ready ear up Trying not to think of when the lunchtime bell will ring again Oh what fun we had, but did it really turn out bad? All I learned at school, what hasn't been not reasonable Oh what fun we had, but at the time it seems a bad Trying different ways to make a loop and sue The headmaster's had enough today, all the kids have gone away Gone to the next to Sits alone and vents his pain. Same old backslide again. All the small ones tell tall to town Walking home and squashing now. Oh what fun we had! But did it really turn out bad? All I at school was how to make the rule Oh what fun we had! But at the time it seemed so bad. Trying different ways. Always yeah. playing football in the park, kicking pushbikes after dark, baggy trousers, dirty shirt, pulling hair and eating dirt. Teacher comes through breaking up, back of the end with a plastic cup. Oh, what well, fun we had! A begin van uh, Zandvoort op zaterdag met uh, Madness en de uh, Baggy Trousers. We gaan aan het begin van deze uitzending meteen naar uh, Dijntjesveld, naar Piet Pijper. Goedemiddag uh, Piet. Goedemiddag, hier zit ik. Jazeker, want uh, half twee is de voetbalwedstrijd uh, begonnen vanmiddag. Half twee zijn we begonnen, ja het is hier een uh, straffe zuidwestenwind. Af en toe met een uh, regenkordijn er tussendoor. En we zijn inmiddels in, in de 31ste minuut beland en het is nog steeds uh, 0-0. Zojuist was er een, een aanval van een tegenpartij, SVW. En die is leidend op een doelpunt. Maar de scheidsrechter had gelukkig gezien dat hij buiten het spel stond. En uit Vlodem het doelpunt is afgekeurd. Dus het is nog steeds 0-0. Er is wel weer een groot aantal spelers vandaag. En anderen zijn weer terug. Maar onze oude, vertrouwde bazen zijn er wel nog een stuk of 7, 8 weg. Karsen, naar je Joep Berg. de Haan is er ook niet vandaag. op is nog geplaceerd. Terug dat is wel weer heel positief is, uh, dat uh, Buttwater weer meespeelt. Dus Oké. Okay. Een, een, een goede aanvaller en die heeft ook al een paar keer uh, proberen zijn specialiteit hard schieten. Dat heeft hij al een paar keer gedaan, maar nog ook nog geen, geen doel getroffen. Dus, uh, en uh, aan de andere kant zijn er twee verdedigers terug: Gio en uh, Silvio. De twee uh, jongens uh, die, die, echt, uh, die, die zeg maar, vorig jaar hier echt doorgebroken zijn. En, die inmiddels gewoon vast de basisspelers zijn. En die doen het goed, die zijn het goed. Dus na, zeg maar, we zijn nu 32 minuten gespeeld... en het is 0-0. We spelen tegen SVW dat is de alleronderste. Die hebben 11 punten. SV Zoom staat daar drie plaatsen boven... en wij hebben 14 punten. Dus als we zouden vliezen... dan naar SVW gaat ons gewoon voorbij dan. Dus dat ja, waar komen ze vandaan dan, SVW? Uh, SVW komt bij de heer Ukewaard. Oké, okay, oké. Okay. Ja, ja. Nou, dank, dankjewel Piet voor uh, dit moment... Ja, ja. Okay. En uh, so. mocht er uh, wat uh, gebeuren op veld, dan hoor ik het uh, graag van je. Oké, okay, dat doen we. Oké, okay, oh, ja. groetjes. Oh, ja. Dat was uh, Piet Pijper, Benno. Goedemiddag. Ja, Goedemiddag, Rob. Ja. Zo, was je even een ommetje aan het doen? Ja, ja, ja ze moesten even, <laughs> even, rennen. even even hollen en zo. En dus, nee, maar ik zit er hoor. Nou, dus, mooi, uh, mooi, mooi. We kunnen beginnen. Want we hebben weer een uh, volle uitzending uh, vanmiddag. Ja, ja, ja. Even uh, alleen dit uurtje zal ik uh, mededelen. Want anders uh, zijn we weer een half uur verder. Uh, we beginnen met... Uh, oh ja, wist je dat de Special Olympics nationaal spelen 2020? 2026, dat zit er aan te komen. En wanneer? Uh, in juni. In juni, oké. Okay. Ja, ja, maar ik mag er niks over zeggen. Nee, nee echt niet. <laughs> Hou je mond dan. Ja, ja, dat zit een embargo ah, op. Ah, oké. Okay. Dus tot 3 maart, 5 uur, s ochtends. Dus, <laughs> nou ja, ik Jij hebt ja, ja, ja. wat te doen voor ja, de week? Ja, 5 uh, ja. uur, ik zal me wekker zetten. Ja, ja, ja. Uh, <laughs> oké. Okay. Nee. En 13 juni speelt trouwens Kees van Amstel... onze grote vriend en ambassadeur, heb ik begrepen... van de Krocht. Uh, die spreekt, uh, speelt dan zijn programma... Dit gaat allemaal van jullie eigen tijd af. Ha! Dat vind ik zo'n mooie zin. Uh, gisteravond was uh, jam sessie uh, Zandvoort. En ik, uh, wij waren erbij. en wij, uh, Ik heb even wat, wat interviews opgenomen. Het was weer heel gezellig. Heel muzikaal. En wij kregen in uh, 12.00 February, 12 februari kregen wij een persbericht van Madame Tussauds in Amsterdam. En dat gaat, uh, die hadden een mooi bericht over de uh, legendarische vechtsporter, acteur en filosoof. Vind ik zo bijzonder. Filosoof Bruce Lee hebben we het dan over. Ah, kijk. En een vriend van deze radioshow, Fred van den Broek. Die, uh, nou ja, dat, dat, die is gespecialiseerd in enige tientallen vechtsporten. En die kan daar dus van alles over vertellen. Nou, dat gaan we dit uur ook met open mond daarom luisteren. En ik ben blij dat die vriend van deze radio-show ja, is. Door. Ja, zeker weten. Rob. Nou ja, dankjewel Benno weer even hm. voor een uh, mooi overzicht. Het komende uur dus bij Zandvoort op zaterdag. Benno en ik hebben er weer zin in, dus uh, blijf lekker luisteren. Kijk mee in de studio. www.zfm-live.nl of ja, gewoon luisteren, 106.9, kabel. En uh, we kunnen uiteraard ook op uh, je tv gewoon uh, de zijn. This energy generates your every end Ain't no bird. Looking for a lead, and in the distance you hear them calling, come back down again. But you don't know how, you don't know when, don't know where. Shattered by the final frame of the movies in the generation every end. Ain't no it's so the wildest world wanna bring her, you straight. Down. Down. Straight back down, y'all. Yeah. straight back down to earth Don't wanna wanna beat myself Don't wanna fall on the race's engine You feel it easier, baby, please don't take me down Don't wanna wanna beat myself Don't wanna fall on the race's engine You feel it easier, baby, please don't take me down If you're the keys, you're faking me, it's Na die lekkere jaren tachtig met curious tykel te kleed en uh, down to urge. 18 maart kunnen we gaan stemmen. Woensdag 18 maart gaat Zandvoort weer naar de stembus voor de gemeenteraadsverkiezingen. Maar weet jij al wat de politieke partijen met ons dorp willen doen? Daarom organiseren de samenwerkende mediapartners de Zandvoort kiest debatten. Zondag 8 maart vindt het jongerendebat plaats in het Zandvoorts museum vanaf 2 uur middags. In Theater de Krocht vindt vervolgens op zaterdag 14 maart het grote verkiezingsdebat vanaf 7 uur avonds plaats. Kom luisteren. Stel vragen en ontdek wat er speelt in de Zandvoort. Of kijk live mee via Zandvoort Insight op YouTube bij ZFM op tv kanaal 40, Sico of kanaal 1376 bij KPN. Of via zandvoortkies.nl Zandvoort Kies is een samenwerking met de Zandvoortse Courant, Zandvoort Insight, Zandvoort Podcast en ZFM. En op Zandvoort Kies vind je alle info... I'm Should've tell me. Baby, the hell is my husband? What is it getting To boy, me, Oh, baby, where the hell is my love? Getting down with another Tell him if you baby. If it's like <laughs> tell him. Tell him I'm, crying. tell him I'm, crying. tell him I'm, tell him I'm Tell him I like brown eyes and a girl If he doesn't find me now, I'm gonna die. There's a uh oh, oh, oh. oh, -oh. I want it, want it, I like a ring. I feel like a ring, I'm like always putting like a, like a diamond ring on my a finger. I like a wicked shiny diamond that I can wave around and talk and talk about it. And when the face says, give me gold, and I can never doubt it. Until death, I do, I do, I do, I see a five, five, five. This man is testing me. Help me, help me, help me, Lord, I need you to tell me. Your husband is coming. Hoi, dat ik. Ze is uh, op zoek naar haar uh, man. Waar ja. is hij gebleven? Nou ja, dat uh, had ze beter op moeten letten. Zeker, die is even rondom. Uh. <laughs> ja. Ik ben even, even naar buiten, even een pakje sigaret halen. Ja, precies. Halen. Ja, ja, ja. ja, ja, ja, ja, zoiets. ja, ja. Ah ja, het, je had het net al over de jam-sessies. Die waren gisteravond weer, hè? Ja, één keer in de maand op vrijdag. De laatste vrijdagavond van de maand in pluspunt. Daar vindt het allemaal plaats. En nou ja, het ging niet zo te tekeer zoals in dit vorige liedje. Want het te tempo zat er trouwens per moment wel aardig in. Het was heel leuk. Er werd uh, een night van, uh, dat, uh, voor de Moody Blues die werd zetten, werd er gespeeld. Er werd niks gedraaid, er werd alles gespeeld. En het publiek die deed eigenlijk de achtergrondkoorden, Dat was heel, uh, heel grappig. Hé, hey, wauw, ja, hoeveel ja. Uh, publiek was er dan ongeveer? <coughs> uh... Nou, sorry. En, um wat zal het zijn, een mannetje of tien of zo. Oh, wel ja, gezellig. Ja, was heel gezellig. Ja, dat, dat is zeker. Uh, ik moet even mijn cursor uh, goed zitten. Goed zo. Nou ja, de tweede James is die Sandwoord dus. En, uh, en werd door de deelnemers uh, ijverig geoefend. Diverse liederen werden dus, uh, gedaan. En uh, diverse mensen zongen ook waren weer natuurlijk de nodige gitaren. En er was ook een jonge drummer. Die had een hele nieuwe deelnemer. Er zijn ook steeds nieuwe deelnemers. Dat is heel leuk. En, en die nieuwe deelnemer was Bo. En in de pauze sprak ik even met hem. Jij bent er een van de laatste mensen die erbij is gekomen. Ja. En uh, wat voor instrument bespeel jij? Ik speel de drums. Um, en ik doe ook met percussie heel veel, um, met bongo's en met andere dingen. Um, en ja, dat een beetje. Piano doe ik ook. Zo, dat is uh, niet gering Bo. En uh, hoe oud ben je voor de luisteraar? Nou, ik ben elf. Um, en uh, ik zit in groep acht, want ik heb een klas overgeslagen. Zo, uh, je, had, je hebt een beetje haast. Ja. <laughs> zeg Bob, uh, waarom heb je bij James en voor het aangesloten? Nou, uh, mijn vader zag het in de krant, en ik dacht, uh, nou, uh, ik wil wel een keer in de band spelen, dus uh, het is wel grappig. Ja. Nou, je hebt er net een uur op zitten en hoe, hoe ging het? Nou, ik vond het wel heel cool, want nou, er zitten allemaal wel, um, ja, mensen die al heel veel experience hebben met muziek en al. Dus um, ik vind dat wel indrukwekkend. Ja, oké. Okay. En wat, heb je nog plannen om zeg maar, voor in de toekomst uh, uh, nog uh, meer te gaan doen? Wil, wil je echt beroepsmuzikant worden? Ja, um, ik zou ja, natuurlijk drummer voor iemand willen zijn, een bekende artiest. Um, en als dat niet lukt, ik ben ook dj, dus uh, dat kan ook mijn carrière worden. Ja, natuurlijk. Ja. Je bent jong, dus je kan alle kanten op. Hip. Yep. Ja, <laughs> oké okay, Bo. Nou, dankjewel. En uh, heel veel plezier. Nou, dankjewel. Nou, daar gaan we dus nog heel veel van horen. Een van mooie orander, hè? Ja, een wow. Ja, Die uh, bo, die komt er wel, hoor. Maak ons geen zorgen om. Dan is er nog een man die het altijd... Uh, nou ja, uh, uh, Job Prins heet hij uit Heemstede. Die is uh, van het allereerste uur. En Job die heeft een, uh, een dubbel functie. Als iemand dat uh, heel erg druk heeft uh, met de jam sessies wordt dan is het wel uh, Job Prins. Uh, want naast toetsenist uh, uh, Job... Uh, Bedien je ook de mengpanelen. Hoe staat het ervoor? Het, het staat er best goed voor. Er moet nog wat uh, gekocht worden aan uh, apparatuur om het allemaal wat mooier te laten klinken. Maar we zijn sinds uh, de vorige keer alweer een heel stap verder. Dat we wat meer uh, balans in het geheel hebben. Ja, je ziet duidelijke progressie, begrijp ik. Absoluut. Dat was uh, vorige week al uh, op nummers een paar keer spelen. En je hoort het elk nummer. Elke keer hoor het beter gaan. Dus uh, dat gaat goed. En qua geluid uh, gaan we steeds wat beter. Ja. Vorige maand, denk ik, bedoel je ja, de vorige keer, vorige maand. Ja, ja, ja, ja. Vorige week, ja. Uh, Job, uh, toetsenist, uh, je speelde net uh, White in Night Setten. Hoe, hoe is het om zo live te spelen? Uh, ja, heel normaal voor mij eigenlijk. Wat? Uh, 15 jaar uh, in een band gezeten, als geluidsman en als toetsenman. Uh, en uh, ja piano spelen of synthesizer spelen is voor mij net als een telefoonnummer indrukken. Dat, uh, het geluid zit er gewoon in. Oké. Okay. Dat is makkelijk. En zo'n dubbelfuncties functie, is dat niet uh, uh, heel erg druk? Nee, juist wat rustiger. Want als ik alle nummers mee zou spelen, dan zou het uh, heel druk worden. Ja, ja. En we zijn juist aan het proberen om die groepjes wat kleiner te maken om, uh, om nog wat beter geluid te krijgen. Ja. Want het is, uh, het is een groot gezelschap. Het is best groot. We zijn ja. er ook heel, heel blij mee dat de opkomst uh, in deze mate verschijnt. Zeker weten. Ja, ja, ja. Precies. En uh, je, je hebt het over uh, apparatuur aanschaffen. Waar, waar denk je daaraan? Uh, er moet een. Uh, ja, dat iedereen wat makkelijker zijn apparatuur uh, in kan prikken op de mengtafel. Daar hebben we nu alleen maar de microfoons over staan en iedereen zijn eigen versterkertje bij de gitaar. Uh, dus er moet een uh, iets grotere mengtafel komen. Er moeten wat zwaardere speakers komen om in uh, betere range in geluid te krijgen. Dus alles zeg maar, even een beetje technisch verhaal, maar dat is wel leuk natuurlijk. Alles via één mengpaneel en dan één centraal uitsturen. Dat, dat is uiteindelijk wel de bedoeling. Ja, ja, ja. ja, ja. Ja, want uiteindelijk in december willen, we, willen jullie natuurlijk in de, krocht, de nieuwe krocht staan. Dat, dat is de bedoeling, daar werken we naartoe. Dus uh, ja, ja, ja, ja. Moet er moeten nog een hoop nummertjes uh, van bij komen. En, uh, maar dan heb je dat apparatuur natuurlijk ook nodig. Dat hebben we daar zeker nodig, ja. ja, ja, ja, ja. Hoe, uh... Uh, ja, de nummers die er gespeeld worden, de, wie, wie beslist dat? Of is dat, een, is dat heel democratisch? Uh, nee, het is niet heel democratisch. Het is uh, Lena en uh, uh, Wim die dat uh, eigenlijk beslissen welke nummers er gespeeld gaan worden. En we hebben dan sinds deze keer uh, wel een poll ingesteld van uh, geef aan welke nummers je graag speelt. Uh, dus dat niet iedereen alle nummers hoeft te spelen. Nee. Als jij een nummer ertussen vindt zitten er van nou, dat vind ik helemaal niks om te spelen of uh, dat ligt mij niet. Dan speel je hem lekker niet en dan speel je een ander nummer wel. En we bouwen het repertoire uit. Elke, elke maand uh, drie of vier nieuwe nummers erbij. Dus er is genoeg keuze voor iedereen. Wat, wat speel je zelf graag? Uh, toetsen. Uh, en... nee, maar wat, wat voor popnummers? Liedjes? Nou, eigenlijk, eigenlijk van alles. Ik heb niet, uh, niet echt voorkeur. Heb je zo'n breed repertoire? We hadden destijds wel een uh, aardig repertoire, rond de 175 nummers. Mm. En uh, die konden we blindelinks, uh, wisten we gewoon welk nummer we gingen spelen. En, uh... bij, de eerste, bij de eerste nood wist je het al? Ja, bij de eerste knipoog of de eerste blik van de zanger was het al, uh, wisten we al wat we gingen doen. Ja, ja, ja. Wat leuk, wat leuk. En, en uh, maar 175 nummers, dat is natuurlijk wel een een uh, programma. Dat was meestal uh, drie, vier uur konden we sowieso uh, konden we spelen. Zo. Maar ja, af en toe een pauze. Want uh, dat is wel gelang, hè? Drie uur achter elkaar spelen. Ja, nee, de pauze zaten er wel tussen. Ja. Afhankelijk van uh, waar we stonden te spelen, natuurlijk. Ja. ja. Oké. Okay. Zeg je op, en. Uh, ja. Spelen in. Uh, ja, het is een klein beetje publiek, hè? Dus dat, dat is wel leuk al. Ja, dat maakt het wel uh, interessant ook, natuurlijk. Het is, ja. het is sowieso leuk dat er mensen komen kijken. Uh, want het is natuurlijk uh, helemaal nieuw. En er is toch wel. Uh, ik vind het een behoorlijke opkomst voor de, voor de aandacht uh, die we eraan hebben besteed. Zoveel mogelijk proberen we dat via de radio en via de media te doen. En dat werpt uh, nou ja, ze vrucht af zo te zien. Ja. Oké, okay, dankjewel. Graag gedaan. Nou, tot zover Job uh, Prins. Ja, Zeker. En, en dan is, uh, nou even kijken. We hebben natuurlijk de laatste vrijdag van Maarten Kom. Uh, Komt iedereen weer samen en je kan uh, uh, via Facebook uh, Jam Sessions kan je daar uh, de nodige informatie krijgen en alle berichten volgen. En de website zandvoortjamssessies.nl. Uh, ja, zoiets. Zeker weten. <laughs> <laughs> Oké, okay, dankjewel weer uh, Zodat ik het weer. Maar we ja. gaan eerst ook uh, ja, we gaan even jammen met uh, de jam, Master Blaster oh, ja, van lekker. Stevie Wonder. Mmm. Mm. Mm? Mm. I uh -huh. Nou, gelukkig hadden we ze juist even contact met uh, Lena van den Haak. En uh, zij vertelde dat de info die wij brachten helemaal goed was. Oh, goed, en dat het leuke interviews uh, waren, Benno. Dus uh, complimenten daarvoor. Ja, ja. En... Ze was er heel erg blij mee bij een beetje promo voor de uh, Zandvoort-Jam sessies. Ja, nou, wij, ondertussen hadden wij het ook nog heel druk in de studio. Want... Ja, met de camera. <laughs> zv-live.nl, zie je een stukje Benno, zie je hem weer niet. Ja. Zie je mij weer niet en uh, ja. zie je weer de rest van de studio. Ja. Nou ja, we rommelen nog even door, ja, zullen ja, ja. we maar ja. zeggen, hè? Weer of geen weer. Of hard je winter. Dat was het weer. Het westkustweerbericht weerbericht met Ben of Heugen. Ja, morgen 1 maart. Ja, het is morgen weer 1 maart, beste mensen. Geregeld zon, maar ook enkele wolken hier in Zandvoort... met een maximale temperatuur van 11 graden. 0,7 millimeter water is er voorspeld bij een zuid-zuidwestenwind. 5 boven En maandag 2 maart is het 14 graden. En daarmee een van de warmste dagen gelijk van de week... bij een zuid Zuidoostenwind, Vibo voor. En dan blijft het eigenlijk de hele week tussen de 14 en 12 graden. Nou, wel, vandaag over een week, dan zit ik hier ook weer. Dan is het weer bibberen, dan mankt de kachel aan, want het is 11 graden. Maar ja, goed, uh, wat een kou. Dat is pas over een week. En de hele week toch eigenlijk wel veel zon en heel weinig regen. Dus daar mogen we ons gelukkig bij prijzen. En want de strandpavioens zijn al open. Dat ja. wou ik zeggen, ja. Die ja. De meesten zijn voor het weekend begonnen met de opening. Daarom. En weer een mooi seizoen met alle pavioens op het strand. Ja. Ik hoorde alleen dat de haven van Zandvoort. Ik weet niet of het waar is, hoor. Dus het is van horen zeggen... Gerucht. ...dat die gesloten is. Ja, heb ik ook gelezen. Vanwege ja. faillissement of ja, zo. Ja, heb ik ook gelezen, ja. Ja, ja dus... Ja, heb... uh, een beetje dus, jammer uh, dat dat uh, voor het seizoen uh, begint. Ja, dat zo'n tent dan gewoon dicht is. Dicht is. Dat, een dat hele is belangrijke tent uh, in Zandvoort nummer 9. Ja. En uh, ja, het is wel zonde. Dus hopen dat daar uh, snel een oplossing voor uh, te vinden is, Benno. Ja, precies. Uh. Nou, ja, de concurrentie die, uh, vaart er wel bij. Want, ja, als je Ja, ja Club 10, 10. He, die is er wel blij mee. Ja, tuurlijk. Ja. <laughs> nou, ja, als er een... Een, be een beetje conculega's is ook wel leuk, hoor. Ja, ja, ja. dus, uh, ja. Oké, okay, nou, het weerbericht is ook na te lezen. Uiteraard op de ZFM app die je weer gratis uh, kan downloaden. Ja. Weet je wat wij gaan doen uh, hier in de studio? Even de cam uitzetten. Let's make love. Oh. Ja. Nou ja, Rob. Kom maar uh, op het <laughs> <laughs> Nee, ik ga niet met jou, uh, nou. Jammer joh. <laughs> nou ja, ik zei wel. Op. Nou ja, Rob. Oh, oké. Okay. This crazy love is taking control of me, I can do nothing And all I want is the Cause I'm already ready for you to love me I can't wait to see you holding my hand And calling me baby Feeling me, touching me, teasing me Oh you got me so baby And I don't wanna rush but I can't Just wait till I become you later Oh how can't you see, how can't you see I'm red? We can watch stars together so Some chip wine lay out on the sun In één keer hebben we heel veel kijkers er op de webcam uh, hier uh, in de studio, Benno. Is het waar? Nou ja, ben... ja, bij Let's Make Love. Ja, ja. Oh, oh. <laughs> ZFM streepje live, ja, al, kijk je live mee. Ik had net Piet Pijper nog even aan de ja? telefoon. Het is dus momenteel rustig daar. Oh. Zuidwestenstorm staat er echt. Ja, het is Met, een uh, met de regenbuien. Eén regengordijn krijgen Jaap en Piet over zich heen. het oh, zal Jaap goed afkoelen. Zeker en, weten. Uh, maar het is gewoon winkracht zes hoor. Zo erg is het nou ook weer niet. Ja, van de week kwam ik Piet ook tegen bij een partijbijeenkomst. Oh. En dan hebben we het over de OPZ, hè, de oudere partij. Ja, ja, Piet staat op de lijst voor de ouderpartij Zandvoorts. Ja. En ik sta er zelf ook op. Jezus. En uh, jouw collega Dolly Tempierik staat ook op de lijst van de Jezus, OPZ. Het moet toch niet gekker worden. En uh, dat wij als wijze media daar allemaal voor uh, kiezen... dan moet het wel een goede partij zijn, toch? Ik mag het hopen, want straks uh, gaan jullie regeren... staan jullie aan de macht. En dan, uh, dan, uh, ja, dan, dan moet het nog blijken natuurlijk. Ja, uh, ja dat is ook weer zo. Hey, maar Pieters staat, staat hij nummer 1 of is hij lijstduur? Nee, Pieters, is uh, ja, net als ik een beetje lijstduur. Oh. Of we moeten heel veel stemmen krijgen. Natuurlijk, maar. Kan het dan in Zandvoort? Ja, nee. tuurlijk. Ja, ja, ja, ja. Nee, want je hebt, uh, je hebt acht uh, partijen die uh, meedoen in Zandvoort. Ja. En het is uh, 17 zetels, als dus ik even uit mijn hoofd uh, 17 zetels. doorgeef. Okay. Mm. Dus stel dat een paar één uh, uh, zeteltje hebben, zeg uh, vier van de partijen hebben één zetel. Je Dan ben je pas uh, vier, uh, vier kwijt. S Straks voor er al nog 13 over. er nog over. Dus uh, dan uh, gaat het uh, de goede kant op. Uh, ja, ja, ja, ja, ja. Nou. Dat de beste mogen winnen, maar... Uh, Zeker. Zo ik, zag, ik zag er net ergens een volletje voor liggen. Je, je, liggen. Jullie hebben wel een aantal speerpunten, hè? Dus, uh... Ja, met name ja, hard voor uh, de ouderen en hard voor uh, Stantvoort. Heel, Heel goed. En inderdaad, uh, de doorstroming... Uh, ja, uh, doorstroming? De doorstroming in huizen, bedoel ik dan. Oh, Oké. Okay. Dus ja, uh, yeah, de ouderen die hebben vaak oh, nog... Uh, uh, uh, omdat ze nog voor een oude huur zitten, je kent het ja. wel... Uh, in een mooie eengezinswoning... maar daar zit dan één uh, oudere mevrouw of oudere meneer... Ja. die graag ook een uh, appartement wil hebben. Maar als je dan de overstappen uh, maakt... kom je meteen van die uh, 400 euro voor de eengezinswoning... Ja. In een appartementje van 900 euro. Ja, ja. ja dat uh, zorgt niet voor een doorstroming hier in Zandvoorts. Maar daar zijn uh, reg reglementen voor, hè? of uh, regelingen voor bedoel D ik. Da daar kan je regelingen voor doen. Ja, ja, ja. Pas, nou, die bestaan pas, al. Passend pas thuis uh, bedoel ja, ik bijvoorbeeld. Ja, ja, ja. ja, maar dat is net weer even wat anders. Het is ingewikkeld om er nu uh, oh, over door te gaan. Maar, uh, denk ik het net te begrijpen. Ja, nee. Mm. Er zijn wel regels, maar uh, ja, de mogelijkheid moet er gewoon zijn. Mm. En dan zitten we ook met de verhuiskosten natuurlijk. Ja, die vond ik wel schandalig laag, zoals het nu is, die regeling. Want, Precies. Uh, mijn moeder had er geloof ik, dus zijn ze ook, en die kon 1000 euro krijgen. Du, duizend euro, ja. Nou ja, ga eens verhuizen, joh. je bent zo uh, vier, vier tot 6000 euro kwijt. Dat uh, is uh, waar. Dat is gewoon een foutje 1000 euro. Uh, dus ja, als je dan een oude weetje hebt en uh, je moet... Uh, ja, uh, de, dat kan je helemaal niet verhuizen. Vier, vijfduizend euro uh, voor een verhuizing betalen, dat uh, schiet niet op. Nee, ga even dus, een gordijnen kopen. Nou, uh, onvervloer bedek Dat is... Uh, dat kost duizenden euro's. Nee, zeker niet. Hm. Nou, nou ja, we zijn niet alleen voor de ouderen hoor, ook uh, voor de jongeren. Want uh, ja, die jongeren krijgen dan weer een uh, woning als ze weer eentje vrijkomt. Ja. Maar we hebben het alleen over de woningen. Maar het geldt eigenlijk met alles, hè. Dus uh, als je goed zorgt voor de ouderen. Zorg je ook goed voor de jongeren. Oh ja, dat is ook een, een statement van jullie. Zeker. <laughs> dat vind ik wel mooi. <laughs> dus, de ouderen nou, zorgen eerst goed voor zichzelf... en dan komen de jongeren daarna wel aan de, voor, ook vanzelf voor aan de beurt. Of? Die komen ook vanzelf aan de beurt. Ja, ja, ja, ja, ja. Zo is het, Benno. Nou, dus uh, je ja. weet het, hè? stem uh, OPZ. Ja, dat hoor. Ja, ja, ja. De rest je, mag ook hè, D66 niet, uh, niet te vergeten. Alleen nou Lene, Lene, die luistert, dus je ja, ja, moet even rekening mee ja, nou, houden. Ja, dus, uh, uh, en Rob de Graaf, ja, die is, uh, bestuurslid, is ook van uh, D66. Ja, is, is, is die, en, en zit in het bestuur. Zit in het de bestuur, dus uh, D66 ook prima. Jong Zandvoort, uh, prima. Oh, okay. GroenLinks, PvdA, ja, prima. Nou, nou, nou is het genoeg gespaald, C, hoor. C, prima. Je kan met iedereen in zee gaan hier in Zandvoort. Acht partijen. Acht partijen ja. ja, ja. Voor ja, zo'n ja. dorp. Voor zo'n dorp, ja. 12.000 mensen. Dat is, dat, dat is nou behoorlijk toch wat. Ja, lokale partijen. Maar ja, die zijn wel belangrijk, hoor. Ja, dat dus, uh, is wel. Ja. Die krijgen meestal het uh, meeste voor elkaar, nou? Oh ja, is dat ja, zo? Ja, okay. daar hebben we het nog wel eens over. Oké. Er is weer wat muziek. Hier is level 42. something zei je dat nou echt Benno? 12.000 inwoners? Ja, Zo'n dat... dorpje zijn we ook weer niet hoor. <laughs> nou dat is uh, in één week <laughs> 5.000 bijgekomen. Oh oké, okay, nee, dan is het goed. 17.000. 17.000. Jij ja, was even in die tijd nog van 15 miljoen mensen op het hele kleine stukje. Ja aardig, ja, ja, ja, ja. Waarschijnlijk. Ja, ja. ja en het is 17.000 inwoners en 5 miljoen. Toeristen op jaarbasis. Ongelooflijk dat, hè, ja, voor zo'n plaatsje. Ja, dat vind ik ook ongelooflijk. Wat een, een vracht mensen is dat niet. het gaat gewoon uh, dag en nacht door hè, hier in Zandvoort. Hè. Zeker weten. En voetbal ook. Maar dat gaat niet uh, dag en nacht uh, door. Oh. Maar wel uh, zo dadelijk uh, de tweede helft met uh, Piet. Daar oh, ter ja, en uh, nou. op uh, Duintjesveld. Eerst, hij is terug van weg geweest. Wie? Wie kent uh, Halloween niet van uh, What is Love? Oké. Okay. Ken je dat nummer nog. Ja, als ik het hoorde. waarschijnlijk wel. Ja. Maar hij heeft een nieuwe single. Hier is uh, Headway and the Sun. Lekker zonnig, stramper views open, dus uh, we zijn helemaal in de stemming. Naar het Duitsersveld, want uh, ja, helaas zijn daar ontwikkelingen, Piet. Ja, er zijn inderdaad ontwikkelingen. We zijn net de tweede helft begonnen, 52 minuten en de SVW was in de aanvallen en op de rand van het straksgebied een beetje een ongelukkige plotsing... Uh, maar ja, dus dus, je dat de scheidsrechter die ziet het als een penalty en daar wordt nu de aanloop van genomen. Dus de, de, de SVW krijgt een strafschop in de 7 minuten naar rust. En dat is wel uh, gaat hier een meneer van 2 meter lang achter de bal. Diepe boom staat op de Kijk goed naar de bal. 2 gaat hij. 1-2-3, boom. 0-1. Na 7 minuten in de tweede helft erop. Gert Verderi. nou straks komen we weer bij je terug. Dankjewel Piet. Helaas ja, okay. niet anders momenteel. 0-1 daar op Duitsersveld. De nieuwe single van Hedway heet The Sun. En uh, ja, iedereen gaat vreemd. Ja, nee. Dat moet je natuurlijk niet hebben. Maar wel, de nieuwe single van Frauke heet zo... Als doe je vriendin eet? Want iedereen gaat vreed, iedereen gaat vreed. Je zegt het echt in mijn gezicht, liefje, maar ik weet dat je dat die weet, dat je dat niet weet. Want je bent voor mij en voor mij alleen. We varen uit met Hallo. Een mooi potje worden, zeg. Iedereen gaat vreemd. Uh, de nieuwe single van Vruikje uh, was dat, uh, Benno? Nou, weet je wel hoeveel mensen er vreemd gaan? Nee, geen idee. 50 procent. Vijf? Echt waar? Ja, dat schijnt zo te zijn. 50 procent. Ik ga nooit vreemd. Ik stel wow. altijd voor. Dus, ja, uh, ja nee. <laughs> nee. Nou ja, krijg je dat. Uh. Albedien <laughs> heeft niks gehoord, hè. Waarschijnlijk, yes. ja, toch? Zeg, uh, 8 maart. Dan gaat het beginnen, het feest in Zandvoort. Dan is het jongere debat. En dan uh, kan je terecht natuurlijk. En dat gebeurt allemaal in het Zandvoorts Museum. En met dit bad wil de organisatie jongeren stem geven... en hen in gesprek brengen met de lokale politiek over onderwerpen... die direct van invloed zijn op hun toekomst. Nou, daar ben ik dus reuze benieuwd naar hoe dat gaat verlopen. gebeurt smiddags, dus uh, dat is wel weer fijn voor de oudjes. Voor de oudjes uh, altijd. Denk, als je erbij wil zijn. vroeg in bed, hè, zullen dus. we zeggen. Ja, en uh, het begint namelijk op twee uur met de, inloop, uh, met de inloop. En om half drie gaat het echt van start. En rond vier uur is het uh, afgerond. En zoals we dat gewend zijn hier in Zandvoort... met een informele naborrel. En dus daar moet je helemaal bij zijn. Eerst gaat het er knijterhard aan toe en dan uiteindelijk blussen we dat af. Dat kan ik me nog ook wel herinneren van jaren geleden. Dat ZFM in Hotel Hoogland politieke debatten organiseren. En dat was altijd zo lachen. Dan stonden ze met z'n allen te zingen en biertjes te drinken. En uh, ja, dat is, uh, dat is bijna ontroerend om uh, aan terug te bedenken ook. Is goed voor de harmonie, hè? Ja, dat schijnt zo te zijn. Ja, ja, ja. ja, ja, ja. ja, ja. Uh, nou ja, goed. Uh, waar gaat het over? Nou, er is één vraag die centraal staat. Wat vind jij belangrijk voor Zandvoort? Nou, zit die vraag in je hoofd. Denk erover na en kom dan uh, achter maart naar het Museum van Zandvoort. En uh, midden in het centrum. Je kan je fiets nog net ter, uh, kwijt. Parkeren is er niet bij. En, uh, of je moet in een parkeergarage zitten, geloof ik. Hè. Dat, uh, uh, de Blue Vida's fietscarré kan je geloof ik parkeren. Klopt, ja. En, um, of, uh, nou, goed. En daar kan je terecht. Uh, nou dat, uh, en ik ben reuze benieuwd. Ik ga misschien zelf ook kijken. Want er staat geen toegangsprijs of uh, alles. Uh, Leeftijd ook niet. En, jongeren het jongeren Dus, dus, uh, dus uh, opa kan ook terecht. Oh, oké. Okay, ja. Nou, helemaal goed. Horen we waarschijnlijk nog uh, in een van de uitzendingen meer over. En uh, uiteraard ook allemaal live te volgen hier bij de Zandvoortse Radio. En de andere media. Zoals uh, Zandvoort uh, Insight en uh, de Zandvoortse Courant. Ja. En de Zandvoort Podcast ook nog. Dus... Ja. Uh, kanalen genoeg om het dan allemaal te blijven volgen. En anders uh, luister je gewoon Dit naar... Dit is de... Zandvoort op zaterdag. Met Rob Harms en Benno Veugen. Zo is het. Bijvoorbeeld. Zeker weten. We don't need no We control. Talk sarcasm in the classroom Teacher, to leave them kids alone Deze plaat in de top 2000, heel hoog genoteerd. Deze van Pink Floyd en Another Brick in the Wall. En we gaan nog één plaatje draaien tot aan het nieuws en weer van drie uur. En daarna gaan we weer door met voetbal en heel veel andere dingen hier op de Zandvoorts Radio. Dus lekker blijven luisteren en graag tot zometeen voor deel 2 van dit programma Zandvoort op zaterdag. En we krijgen zo eerst een goed bericht vanuit het van Piet Pijper daar. Momenteel 1-1 in de voetbalwedstrijd tegen SVW uit Herugewaart.